Nu Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is knijterdruk op Europese snelwegen. Onder meer op de A7 bij Lyon in Frankrijk staan een hoop vakantiegangers in de file. De vertraging is daar zo'n anderhalf uur. Ook op snelwegen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië is het erg druk. De ANWB raadt mensen aan later weg te gaan of beter nog op zondag te reizen. Mocht je nu toch in de file belanden of er al in staan, dan hebben ze wat tips. Vertellen ze bij Hart van Nederland. Leg paraplu's in je auto. Als je uit de auto moet en je moet op dat hete asfalt staan... zo'n dus paraplu beschermt je dan goed tegen de zon. Leg wat handdoeken neer in de auto... die je als je in de file stilstaat langs de zijruiten kan hangen... zodat de zon niet zo naar binnen schijnt. En natuurlijk eh, genoeg drinken meenemen en ook niet te vergeten eten. Deze zomer zal het waarschijnlijk nog drukker zijn op de snelwegen dan afgelopen jaren. Volgens de ANWB gaan er meer mensen op vakantie binnen Europa dan voor corona. Van der Valk noemt de omgekeerde Nederlandse vlag met daarop de tekst Van der Valk steunt de boeren een ongelukkige actie. De afbeelding was gisteren een korte tijd te zien op een van hun hotels langs de A4 bij Schiphol. Maar dat had niet moeten gebeuren, zegt het bedrijf nu. Ze zeggen geen partij te kiezen en zich nooit te bemoeien met politieke discussies. En lekker je handen uit de mouwen steken deze zomer. Voor veel jongeren die vakantiewerk willen doen is het een toptijd. Bedrijven staan te springen om ze. En ze proberen hen te lokken met een hoog salaris en andere extraatjes. Merken deze jongeren ook? Ja, is me wel opgevallen. Ik dacht er ook over na om misschien ergens anders te werken om meer geld te verdienen. Want ik ga ook een maand op vakantie. Ja, ik let er wel een beetje op, want ik ben een sparen van een crossbloemer. Bij de planten- en bloemenveiling Flora Holland willen ze ook meer jongeren en vakantiekrachten op de vloer. Daar krijg je onder meer een bonus... Als je zorgt voor een nieuwe collega. Ruben van 17 rijdt daar deze zomer met een elektrisch karretje rond, zag verslaggever Nick Wouters. Zo rij jij hier tot het enorme gebouw. Tot nu toe ben ik van plan om nog wel door te gaan, dus het verdient lekker. Het is een prima bijbaantje. Hoeveel verdient het? Uh, ja, nu ongeveer 9, nog wat per uur. Nou, Mochten scheuren met een elektrisch karretje niks voor jou zijn, ook in onder meer de horeca en bezorging, zoeken ze jonge vakantiekrachten. Het weer, de mix van wolken en zon. Langs de kust zie je meer het zonnetje. Het is 20 graden aan zee en in het zuiden een graad of 24. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N232 van Amstelveen naar Haarlem staat voor de aansluiting met de A205 een file van 2 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...dat de zomers nog zomers waren... ...waar geen einde aan kwam. Dit was ook uit een jaar dat er ook geen eind aan een zomer bleek te komen. is het 1983 geweest uit mijn hoofd van dit nummer. De Staal Council, en daar zat Paul Weller achter... ...die hier overduidelijk hoorde. De Long zomer. Summer. Nou, ik zou zeggen... Uh, ...bereik je er maar af voor, want dinsdag wordt de dag... Dan uh, schieten de temperaturen voor bij de 35 graden ook hier in Zandvoort. En dan uh, kun je je maar beter inderdaad uh, maar een beetje rustig houden... en een beetje ergens op een balkon zitten en genieten van die zon. Die zomer die kan nog uh, behoorlijk uh, pittig zijn... En Paul Waller en de staalkansler hadden het er dus over met een lang hart summer. Welkom in dit tweede uur van deze Zandwoord op zaterdag zonder Rob en AJ. Maar dat heeft een reden, want Rob is uh, geveld. Uh, als je hem ziet zitten, oké, okay, dan uh, is het uh, prima. Maar geveld door covid. Dus ik uh, waarschuw je wel, uh, hij zit op het balkon. Maar het is wel uh, een beetje afstand houden. Want uh, voordat je het weet, heb je het zelf ook uh, te pakken. Dus uh, dat is een beetje het uh, verhaal. Uh, dit uur uh, staat in het teken van uh, de evenementagenda, dus dat uh, uh, wisselen we een beetje af met uh, wat uh, nieuwtjes uit Zandvoort zelf. En rondom een evenement uh, wat dit weekend uh, wordt uh, gehouden... heb ik ook nog wel twee dingen. Dus dat uh, zal ik rond half uur dan ook doen. Maar we hebben natuurlijk ook veel muziek in dit uur. En dit is er één van, want uh, dit was tien jaar geleden uitgebracht... Op een album The Girl You Love. En twee weken terug heeft ze ook daadwerkelijk hier een optreden gedaan. En dat was uh, in het Italiaans. Dat dan weer wel. Maar ze maakt ook nog steeds Engelstalige songs. En dit is van dat debuutalbum The Girl You Love van Fabiana Dammers. The Roundabout Count. me i even got it strong dat Mick Jagger nog een beetje wat soepeler huppelde. Het was het een late 40er. Want dit kwam van een album ergens uit het begin van de jaren 90. Almost The Heer En niet zo lang geleden hebben de heren Stones nog een optreden gedaan in de Amsterdam Arena. Eigenlijk die Johan Cruijff Arena, want zo heet het tegenwoordig. En daar uh, liet Jagger zich ook nog wel een beetje van een wat grappige kant uh, zien. Want uh, hij had nog zoiets van zijn boeren in de zaal. Want dat had uh, te maken met die boerenprotesten. En ja, hij maakte ook nog een beetje een link in richting van een wat boze mevrouw. Omdat hij toen ook net als Rob geveld was door het COVID-verhaal. Uh, toen zei hij op een gegeven moment van... ja. Uh, als uh, die vrouw was zo boos... die zei van ik kan maar beter naar een concert van Frans Bauer gaan. Waarop Mick Jagger eigenlijk uh, bij dat optreden zei... Uh, nou, misschien zijn er nog mensen geïnteresseerd... in een optreden van Frans Bauer. Maar goed, dat was dan, dan de enige link... die uh, er nog een beetje gemaakt werd. Uh, daarvoor hoorde je trouwens uh, Roundabout Town van uh, Fabian de Dammers... wat de tijd minstens uh, weer op uh, tien voor half vier bracht... Uh, nog even wat uh, nieuws. Want ja, uh, er is het nodige te doen over het parkeren. Dat weten we inmiddels. Want sinds 1 juli geldt er een ander parkeerverhaal uh, in Zandvoort. Overal in Zandvoort kunnen we de parkeerautomaten zien. Maar volgens het uh, bericht uh, van onze vrienden van NH Nieuws... Is, uh, dat, uh, is daar nog eigenlijk niet echt de kous mee af. Want leden van verschillende Zandvoortse sportverenigingen... die zijn niet blij met het uh, nieuwe parkeerbeleid in de gemeente. En vooral mensen die van buiten Zandvoort komen... wordt het bovenen van een sport een flink stuk duurder. En een van hen is Mirjam Vrees... die samen met haar uh, man al meer dan twintig jaar golft in Zandvoort. Eigenlijk moet ik zeggen golven. Het uh, kost ons ongeveer... 800 euro extra in het jaar. Nou, hoe komt dat? Dat heeft alles te maken met de invoering... van dat nieuwe parkeerbeleid is antwoord. Want ook de bezoekers moeten nu... Aan, van de sportvereniging... die moeten betalen om te parkeren. En het tarief van 1,50 euro per uur... kan een bezoek aan de golfbaan... makkelijk tot 7,5 euro extra gaan kosten. Want ja... Dat je die golfbaan ook weer af bent... Uh, ben je alweer vijf uur verder. Uh, dat ondervond uh, de, dus ook Mirjam Vrees... die als Haarlemse bezoeker van Zandvoort... het volle tarief betaalt. Bij golf ben je altijd uh, ruim van tevoren aanwezig. En als je een wedstrijd speelt... blijf je daarna ook nog hangen om te wachten... op de prijsuitreiking. En dan ben je minstens vier of vijf uur verder. Inwoners kunnen met een speciale vergunning de eerste twee uur gratis bij de golfclub parkeren. Maar daarna moeten ook zij betalen. En ze moeten dan een wekker zetten om hun telefoon. En als ze tijdens dat golfen dat afgaat, de parkeerapp aanzetten. Want voordat je het weet staat er een handhaver en die zegt dan ja u krijgt een bol En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En dat zegt Mirjam Frees dan eigenlijk ook voor NH Nieuws. En dan is er uh, nog ook uh, van de voorzitter van die golfclub, de Zandvoortse. Want ja, die is uh, ook niet helemaal erg blij daarmee. Hij zet zich al langere tijd in tegen het uh, betaald uh, parkeren bij de sportclubs. Samen met de voorzitter van de Jeu de Boelvereniging, de scouting die daar ook zit. Want uh, we hebben het over de Open Golf Zandvoort, de Dunes. Daar hebben we het over. En deze Peter, Peter Bruining, die zegt daarover, we hebben met de gemeente overlegd. Maar het parkeerbeleid werd toch doorgevoerd. En dat gaat onze leden die van buitenshand komen vaak 700 tot 1000 euro per jaar extra kosten. En dat is uh, toch een um, behoorlijke uh, ja, verhaal in de portemonnee. Um, verder in het uh, bericht spreekt... Bruining dan daar verder nog over. Als het uh, gaat dat het dus niet werkt, dan uh, moet er dan ook volgens hem een afspraak met de wethouder gaan komen. Parkeren via de app is ook een drama en zo zegt hij zelf. Hij uh, zegt uh, ten tijde dat hij NH-nieuws daarover spreekt... Uh, dat hij vanochtend door drie oudere leden is aangeschoten die niet eens wisten hoe het werkt. En dan hebben we het over de app... En met een groepje van verschillende verenigingen willen ze dan ook op korte termijn een afspraak maken met de wethouder. Zo zegt hij daarover. En dan kunnen we onze bevindingen bes bespreken en hopelijk kan er dan snel een oplossing verzonnen worden. Andere clubs hebben een zomerstop, maar golf gaat het hele jaar door. Uh, dat het ook consequenties gaat hebben voor de andere sport plekken in Zandvoort aan het Duintjesveld. Uh, dat is wel duidelijk. Want er uh, wordt nu ook al het een en ander gezegd bij het voetballen. Want ja, er zit, uh, de trein van de SW Zandvoort zit daar vlakbij. De gemeente Zandvoort laat aan en haar nieuws weten dat in oktober een evaluatie van het parkeerbeleid gepland staat. En over het parkeren via de app laat de woordvoerder van de gemeente Zandvoort weten. Als gemeente zetten wij ons ervoor in om het gemak van de app parkeren te onderschrijven. En daarvoor bieden wij ondersteuning. Bijvoorbeeld via instructiefilmpjes en persoonlijke assi uh, assistentie. Dat is een beetje het verhaal rondom het uh, parkeren. We hebben nog uh, twee nummers en dan gaan we de evenementenagenda er uh, eventjes bij halen. Want uh, er is één groot evenement aan de gang en dat is de historische Grand Prix. Maar zover is het nog niet. We gaan Nederlandstalig uh, werk uh, draaien van Miss Montreal Noem een Dag.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 Er is eventjes bijhalen. Sandy Coast... en uh, True Love, that's a wonder. Uh, bovendien, uh, het is uit lang vervlogen tijden... de Nederpop. Uh, toen Nederland toch nog wel... een behoorlijk woordje meesprak. Hans Vermeulen en uh, een band... Uh, waar hij toch uh, behoorlijk wat... faam mee wist te verwerven. Daarvoor hoorde je Miss Montreal... en uh, Noem een Dag. Dat is een uh, vrij recent nummer. We gaan eventjes uh, de evenementenagenda... erbij pakken. Want... Komende zondag is uh, iedereen van harte welkom een kijkje te nemen in het atelier van kunstenares Donna Corbani. Dat kun je vinden aan de Van Spijkstraat. Er zijn veel nieuwe schilderijen en sculpturen te zien. Altijd kleurlijk, herkenbaar en vol levensvreugde. Onder het genot van een glaasje bubbels en hapjes vertelt Donna graag meer over de verhalen achter haar kunstwerken. Originele olieverfschilderijen, zeefdrukken en brons aluminium staalbeelden in de tuin... Uh, het open atelier Corbani is van 3 uur s middags tot 6 uur s avonds in de Van Spijkstraat 104. En meer informatie is uh, te krijgen op uh, de website uh, van Donna zelf, namelijk www.corbani.com. Um, dan is er nog iets aan de gang naast de historische Grand Prix uh, die dit weekend uh, wordt afgewerkt. Want op zaterdag 16 juli, dat is vandaag, kun je nog tot 11 uur vanavond genieten van een prachtige dag op het strand bij Body Beach, uh, ja Body Beach dus, um, full down tempo, organic Afro house en melodic. Techno En dat is uh, georganiseerd door Wolvenroedel. Dus je kan bij Body Beats. Dat is volgens mij op uh, de Zuidboulevard bij Paulus Daar moet je, moet je zijn. En dan uh, kun je daar terecht uh, dat festival. Of beter gezegd dat evenement heet Zongeluk. Dat is vandaag. Uh, dan is er uh, nog het een en ander te beleven op het uh, circuit. Want uh, we weten allemaal dat uh, de historische Grand Prix uh, dit weekend... Um, is neergestreken. En dat betekent allerlei oude mobielen. En vanavond trouwens... rijdt er weer een, een flink aantal... van dat soort wagens weer door... het centrum van Zandvoort. Maar zo uh, staat op een van... de autosportwebsites... en dat is uh, in dit geval motorsport.com... is er ook nog het een en ander... Uh, daarover uh, te vertellen. Want... Uh, het uh, programma, zo zegt men, is uh, indrukwekkender dan voorheen. Met onder meer oude Formule 1 Bolides van Michael Schumacher en Jos Verstappen. Die, uh, die zijn dan ook te zien op het uh, circuit. Um, dat uh, betekent dat er na de twee edities zonder publiek door de, de coronarestricties... nu de liefhebbers van de historische racewagens hun hart weer op kunnen halen op het circuitantwoord. Uh, dat kan met iconische Formule 1-polities. Zo zegt het bericht uh, Le Mans Legenden. Uh, dus Le Mans legends. Dat zijn uh, de 24-uurwagens waarin de jaren 70 meegereden. Laten we zeggen uh, Gijs van Lennep en Helmoet Marco... Bijvoorbeeld met een Porsche, dat, uh, dat soort auto's, daar moet je aan denken. En recentere formulewagens, dat is een beetje het uh, verhaal. Naast uh, de racekampioenschappen staat er een aantal mooie demo's op het programma. Zo verzorgen BMW en Porsche demonstraties... met enkele van hun mooiste en meest succesvolle raceauto's uit de historie. En buiten dat verzorgt Force demo's met historische Formule 1-wagens. Ook hier zitten weer een aantal pareltjes tussen... Zo komt Lorena McLaughlin met uh, een Benetton Ford B192 in actie. En dat is die auto dus van Michael Schumacher. Uh, waar hij uh, onder andere volgens mij ook het uh, wereldkampioenschap in 1994 mee wist uh, te halen. Uh, dan zijn er ook nog uh, gewoon ook uh, Formule 1-wagens uit uh, de periode 1966 en 1985 uh, te zien. En uiteraard daarvoor ook. Want uh, de verhalen van... Zeer oude bewoners uit Zandvoort uh, weten we allemaal als het gaat om de auto's die toen, en dat waren meestal uh, de auto's zonder de vleugels, die werden gestald uh, bij onder andere uh, Garage Kooiman, Garage Davids en uh, noem ze maar op. Garage Kooiman zat uh, in de Brede Rode Straat en Garage Davids aan de Engelwitstraat, dat zit tegenwoordig een supermarkt in. En uh, wat ook uh, te bezien is uh, en uh, te bezichtigen is uh, de Tirol P34. En wat is er nou zo bijzonder aan uh, die auto? Dat is een auto uit 1976, maar hij had geen vier wielen, maar zes wielen. En ik heb hem gisteren nog eventjes voorbij zien razen. Dus dat uh, is één kant uh, van het verhaal, maar er is nog meer. Want uh, zo uh, komt ook DAF met, uh, met een aantal auto's... En dat zijn 40 modellen uit de jaren 60 en 70. En die zijn dit weekend ook te zien op het Circuit Zandvoort. En daar gaan ze niet met elkaar racen. Maar zijn ze wel een onderdeel van de historic Grand Prix die daar dus plaatsvindt. En Hans Rodeburg is de woordvoerder van de DAF Club Nederland. En het magazijn van die club staat in Gelderop. En ze laten uh, ook weten dat ze er behoorlijk veel zin in hebben. We krijgen jaarlijks erg veel aanvragen als DAF-club, zegt uh, Rodenburg. Meestal gaan we er niet op in, maar als het ons past, als het echt over auto's en opwarmers gaat... en er is veel publiek, dan vinden we het wel geweldig om uit te rukken. Er zitten in je zand voor dit weekend zo'n tienduizenden mensen op de tribunes. En dat is dus hartstikke mooi, zegt Rodenburg. Um, dat uh, daar dus ongeveer 40 DAFjes zijn te zien... dat uh, vindt hij natuurlijk heel erg fijn. Uh, ze mogen dan ook over dat mooie opgeknapte racecircuit rijden. Want sinds uh, begin 2020 uh, ziet het circuit er natuurlijk qua layout... Totaal anders uit. En dan kom je daar met een oude DAF doorheen zitten. Door daar in Lijndijkbocht. Dat is gelijk mij ook wel best wel een belevenis. En dat maakt het extra mooi voor de liefhebbers, zegt Rodenburg. DAF en Circuit Zandvoort maken samen natuurlijk deel uit van de Nederlandse autosportgeschiedenis. De legendarische racecoureur. En eigenlijk ook nog eh, directeur van de Slipschool in Zandvoort. Rob Slotemaker, had in die periode eh, een beetje lessen gegeven met die DAF-wagens. En uh, ze liepen ook van de band en gingen gewoon gelijk door naar Zandvoort. De lessen gaf hij dus in een DAF. Um, Lammers die op dat moment uh, de baan stond nat te spuiten... om ervoor te zorgen dat je kon blijven slippen. En Jan werd later natuurlijk ook een succesvol coureur. Ook een DAF-ambassadeur. Zegt Rodeburg daarover. Dus um, je zult dus daar versteld uh, van staan... van het aantal dafjes wat uh, rondrijden. En het is uh, meteen ook uh, meteen het imago van, ja, het was dan zeker zo'n huisvrouwenkarretje. Niks is minder waar ik moet maar zelf uh, kijken op het circuitstand, uh, want daar is het allemaal te zien. En uh, dit zeggende gaan we weer verder met de muziek. En dat is uh, deze hele fijne van Kok Robin en Watch. You were on my side. hit uh, geweest, hoewel wel heel bekend, Phil Collins en Don't Lose My Number daarvoor hoorde je trouwens uh, kok Robin met de uh, Thought You Were On My Side. Ook niet, uh, dat was eigenlijk een van de opvolgers van die hele grote hits uh, die ze hadden. Um, we gaan op uh, richting uh, 4 uur, maar we hebben er nog eentje: Een hele nieuwe single, tenminste een verse single van Beyoncé. En Break My Soul. Uh, Your job. release the release release the train. release, the release the love. forget the rest. I'm gonna down my head, cause I lost my mind. Me is back and I'm sleeping real good at night. The queen's in the front and the dom's in the back. Ain't taking no flicks but the whole click snap. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with the yak in your mouth.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 Bring my soul. If you don't think it, you won't be it. That love ain't yours. Can't break my soul. Trying to fake it never makes it. That we all know. Can't bring my soul. Have a stress and I'll take less. I'll justify love. Go around in circles, around in circles, searching for love. Weer zaterdag. En een jaar of dertig geleden de, was ik ook al een beetje actief voor deze omroep. Iets, iets minder dan dertig jaar geleden. En toen had je op een gegeven moment uh, zaterdags uh, s avonds van een, van een uur of acht Hasen in de Jinks. Nou, dat, uh, dat doet er wel een beetje aan denken met dit uh, fijne nummer van Beyoncé. En uh, dat nummer dat heet Break My Soul. Het uh, is uh, bijna uh, vier uur. Dan hebben we er nog één. Maar um, Kraft Maga, even wat anders, is een zelfverdedigingsmethode. Uh, en die zorgt voor meer weerbaarheid en bijdrage van het zelfvertrouwen van kinderen. En er is een uh, mogelijkheid om dat te doen. Want Team Sportservice Zandvoort heeft een Kraft Maga-instituut uitgenodigd... om leerlingen van groep 8 in Zandvoort kennis te laten maken met deze contactsport. En daarom gaat Team Sportservice de komende periode onderzoeken of dit bij meer kinderen worden aangeboden. Dus dat uh, is even nog een klein bericht uh, tussendoor... voordat we echt uh, opgaan naar het nieuws van 4 uh, uur. En aangezien, zoals uh, gezegd... Uh, de zomerse temperaturen tot tropische waarde gaan, uh, gaan stijgen... want het gaat wel bijna richting de 40 graden... dan is het de uh, zaak uh, dat je dan ook een beetje in die sfeer terechtkomt. Uh, Jaren geleden. Een uh, nummer wat er ooit nog eens een keer uit uh, is gebracht door... Ik uh, meen door de man van de Duckwalk, uh, Chuck Berry. Maar later is het nog eens een keer gecoverd door deze meneer. En die had er ook best nog wel succes mee. De lange uitvoering van Peter Thorsten en Johnny B. Good Tot aan het nieuws van 4 uur.